Bij de parlementsverkiezingen in Iran is gisteren een groot deel van de kiezers thuisgebleven. De opkomst was iets meer dan 41 procent, zegt de kiescommissie van Iran. Het tellen van de stemmen is nog bezig, maar de shiitische hardliners steven af op een overwinning. De relatief gematigde partijen deden niet mee aan de verkiezingen die volgens hen niet vrij waren. Zo heeft ook oud-president Ghatami de verkiezingen in Iran geboycott. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar zeven. Onder de slachtoffers zijn een kind van drie en een moeder met haar baby. Er ook meerdere gewonden en er worden nog mensen vermist. Bij de Russische droneaanval werd een appartementencomplex geraakt. Op beelden is te zien dat het gebouw in Odessa volledig is verwoest. Bij een Israëlische droneaanval in het zuidwesten van Libanon... zijn drie Hezbollah-strijders gedood. Ze zaten volgens de Libanese veiligheidsdiensten in een auto... die onder vuur werd genomen. Een van de slachtoffers zou een wapentechnicus zijn geweest. En Max Verstappen is het Formule 1-seizoen goed begonnen. De regerend wereldkampioen reed in de Grand Prix van Bahrein... in zijn Red Bull van begin tot eind vooraan. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd verder achter tweede... gevolgd door de Ferrari van Carlos Sainz.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 Steeds weer zie ik jouw gezicht Ja, ik leef nu in de kilter Stille nachten zonder jou Oh, waar ben je nu gebleven? Zonder jou kan ik niet leven Weet dat jij, weet dat jij, ja je hoort bij mij Oh oh oh oh, heb jij soms alles afgegeven? Want ik weet dat jij, weet dat jij, ja je hoort bij mij De verre zon verblindt mijn ogen Gevoeg. ik wil en geef maar toe. Dit is ZFN.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 Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ligt met jou Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ligt met jou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 Geen tijd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 te voor Tot ziens.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 The <laughs>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 En deze tijd Ben nou jij die nu boven is, ik denk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 Oké, hier sta ik dan De wind om mijn haren, mijn vingers over de snaren Mijn hart op de golven, niet op daren.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 Yay! Yeah.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 Zo so apart Ik kan het niet durven denken of dromen Als een onderslag in mijn leven gekomen Nu sta je voor me, dan gaat van alles door Met wil jou vooral te bij me, samen gaan door alles door Met de liefde lachte me uit, maar nu lag ik terug Al die jaren zonder jou vergeet ik maar vlug Want nooit voelde ik me zoals nu het geval is Mijn hart vuren vuur vlam, want schat, je bent alles. Alles, alles Jij bent mijn alles, ik geef je de rest van heel mijn leven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 We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 I'm not alone. my heart. Let heart. I'm on Let my heart. my heart. me heart. Let me Ja, ja, ja. Spanning doet veel met mijn gevoel. Vertrouwd, maar onverklaarbaar. De passie van onze liefde. Het gevoel waar ik zo van houd heb. Van jou ieder moment samen wij twee dromen. dromen van jou, neem mee! Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Als zweef het naar geluk, onbezorgd in vrijheid. Tot dan de morgen komt. En ik ben wakker geboord, Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij En je ik me mee Al de stranden toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wildste zee Vol van passie en van lust Neem me met je mee Zodat mijn vuur niet wordt geplust Dromen Dromen van jou Ieder moment, samen bij twee dromen, dromen van jou, nee. Twee dromen, dromen van jou Voor.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 Ik ben zo verliefd, ik ben de weg even kwijt. near Wat hebben we toen veel meegemaakt. Maar wat ging de tijd vlug? Ook al is er veel veranderd. Onze band die blijft bestaan. Mijn herinneringen.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 Het is ook niet nodig, het komt wel vanzelf. En alles komt goed.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 de mijne, laat ik je neven nooit meer gaan met je lippen op de mijne, laat ik je neven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 Genomen. Het museum van ons en verschillende zalen. Kijk ons hier na een jaar nog zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier straat.